Dan van der Putten met het NOS-journaal. Het cda heeft besloten dat de leden de lijsttrekker mogen kiezen. In principe mogen alle CDA's zich opgeven als kandidaat-lijsttrekker. Leden kunnen zich tot 4 mei aanmelden. Ze moeten wel voldoen aan de profielschets van de kandidaatstellingscommissie. Die bepaalt uiteindelijk wie er aan de verkiezing mogen meedoen. Op 1 juni moet de nieuwe CDA-leider bekend zijn.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 In het Groningse dorp Hoogkerk is een meisje van 12 doodgereden door een bus. Ze stak met haar fiets een voorrangsweg over en zag, dat de, zag de lijnbus daarbij waarschijnlijk over het hoofd. Een vriendinnetje van 11 dat ook overstap, raakte zwaar gewond. Passagiers uit de bus hebben nog eerste hulp geboden. In de buurt van Frankfurt zijn drie babylijkjes gevonden. Die waren verstopt in koelboxen. De vermoedelijke moeder is meegenomen voor verhoor. Twee van de lijkjes werden gisteravond gevonden in de kelder van het huis van de vrouw. Duitse werklieden deden de gruwelijke fonds bij het leeghalen van de woning. En waarschuwden de politie. De derde dode baby werd vandaag ontdekt in een garagebox van de vrouw.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 It'll be alright ja See You speak, babe, 'cause I.